Vijf uur. De Kok met het NOS Journaal. Op de Westerschelde is een binnenvaartschip gezonken. Het schip lag in de Sloehaven, een haven bij de Westerschelde, vlakbij Vlissingen. Er waren twee mensen aan boord. Eén wist de kansen bereiken in een sloep, de ander wordt vermist. De hulpdiensten zijn een zoektocht begonnen en proberen het schip te bergen. De politie heeft vlak voor een flyeractie van Geert Wilders in Heerlen... een man opgepakt. De PVV-leider kreeg van de autoriteiten te horen... dat die man hem wat wilde aandoen. Wilders was in Heerlen vanwege de Provinciale Statenverkiezingen. Op Twitter meldt hij dat het volgens de Nationaal Coördinator... Terrorisme, Bestrijding en Veiligheid om een verwarde man gaat. De politie bevestigt dat er een man is aangehouden... maar wil niets kwijt over zijn identiteit, psychische toestand... of over de reden van zijn aanhouding. De flyeractie ging gewoon door... De harde wind zorgt op verschillende plekken in Nederland voor problemen. In Vught door een harde wind stoot een boom tegen een trein aan. En in Rotterdam zijn marktkramen omgewaaid. Daarbij raakte één persoon gewond. Ook het verkeer heeft last van de wind. Volgens Rijkswaterstaat zijn er al verschillende voertuigen van de weg geraakt. Ook het treinverkeer ondervindt hinder. Op verschillende plaatsen zijn bomen op het spoor gevallen. En de wielenronde van Zuid-Holland is tijdens de race afgelast vanwege het slechte weer. Bij de WK Short Track in Bulgarije heeft Lara van Ruiven goud veroverd op de 500 meter. Susanne Schulting pakte de brons. De Italiaanse Valcippina ging als eerste over de finish... maar zij werd vanwege een overtreding gedisqualificeerd. Schulting kwam eerder op de dag ook uit op de 1500 meter... maar daar strandde ze in de halve finale doordat ze een tegenstander een zetje had gegeven. Bij de mannen werd Itzhak de Laat ook gedisqualificeerd in de halve finale van de 1500 meter. Het weer buien met kans op hagel en zware windstoten. Het is een graad of 11 en er waait een uh, vrij krachtige tot stormachtige wind. Vanavond is die wind wat minder hard, maar morgen is de wind weer stevig... en dan wordt het met 8 graden iets kouder. Dit was het NOS Journaal. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Namens het internet en sieren. Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Entertainment for You. Doe je ogen maar dicht.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 Geklaard. Je bent veel meer waard. En alle ellende blijf je aan u bespaard. De strijd is gestreden, kom hier. En rust nu maar uit bij mij. Vergeet alle donkere dagen die je toen hebt meegemaakt, mijn schaam. Maar geluk is maar klein, ik zal er voor je zijn.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 Ik meer dan hopen dat jij eerlijk was, maar je had geen zuiver hart. Nee, je had geen zuiver hart, vuil erop. En je komt jezelf weer tegen. Op een dag heb je spijt en ik zal je nooit vergeven dat je eerlijk was, maar je had geen zuiver.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 Wat zeg je? Ik zeg, schijnt zonnetje bij jou, of niet? Jazeker. Jawel, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, we bellen natuurlijk naar aanleiding van jouw uh, jou single. Ik ben weer vrijgezel. Ja. Klopt ja. dat? Klopt dat of niet? Nee, nee, het klopt niet. Oh. <laughs> oké. Okay. Hé, hey. ja, uh, uh, hoe is die plaats stand gekomen? Ja, kijk, het is altijd een beetje nadenken wat je wil, wat je weer gaat uh, doen natuurlijk. Ja. Dus, uh, we beginnen met één uitstuk van duizend mooie vrouwen. Ja. Het andere uitste, Ik ben weer vrijgezel. Ja. En jij uh, bent geen vrijgezel. Jij hebt het middenpad gekozen. Ik heb middenpad gekozen, alleen dit weekend. Oké. Okay. <lacht> Gelijk heb je. <lacht> hey, uh, maar de, de, dit nummer is geschreven door jouzelf of? Uh? Nee. Sharon uh, Heijden. Uh, die hebt net als mijn eerste plaatje, mijn tweede plaatje ook geschreven. Ja. Ja. Uh, ik heb het opgenomen bij Mantra. Manfred jongen leuk? Ja? Ja. Dus ja, dat is toch weer een mooi product uitgekomen. Ja, dat nou, vind ik wel. En uh, een leuke clip. Ah. Ja, uh, van Casca uh, uh, Studios? Ja, Casca uh, Dat heb ik ja, inderdaad in in allemaal gezien. En uh, ja. Het is een leuke clip geworden, moet ik zeggen. Ja, dankjewel. Ja, ja, ja. En een mooi nummer natuurlijk. Wat zei je? Ik zeg en een mooi nummer natuurlijk. Ah, een mooi nummer. Ja, ja, ja, ja. Ja, ah, ik ben nog ja, ja, ja. Nee, maar... Je... Uh, hoe lang zing je al, Michael? Ik ben al anderhalf jaar bezig. Anderhalf jaar bezig, oké. Okay. Nou ja, dan gaat het ja. in ieder geval vooruit, toch? Ja, het is steeds bouw hè? Ja, ja, ja, ja. Ja, is het ook, ja. inderdaad. En uh, Ja, is hier te vinden tussen alle, ja, alle andere zangers en zangeressen natuurlijk. Ja, dat is zo, ja. ja, ja, ja. Hey, en uh, hoe zie jij uh, ja, je vooruitzichten? Uh, uh, zijn er al uh, singles? Uh, leggen er al nieuwe singles op de plank? Of uh, nieuwe teksten ja. en... Uh, we zijn weer mee bezig om nog voor de zomer uit te brengen dus. Een uh, single of een album? Of? Nee, single. Single, single, single. oké. Okay. En, ja. en, en, en een tipje van de sluier? Titel? Ja, daar kan ik nog niet over zeggen. Oh, oké. Okay. <laughs> <laughs> nou ja, daar komen we in ieder geval de volgende keer op terug. Ja, nee, dat is goed. Dat geen probleem. Ja, toch. Hey, um, waar kunnen mensen jou vinden uh, voor, voor boekingen of eventueel vragen? Of uh, heb je een eigen site? Uh, Facebook? ja ik heb geen eigen site uh, mensen gebruiken tegenwoordig allemaal Facebook daar heb ik ook ja. uh, stuur een privéberichtje of kom het komt dan goed ja oké okay. en, en ben jij uh, <laughs> ben jij familie van uh, familie Duits het zit wel bij mij in de familie maar het is een neefje van mijn vader. ah oké okay. dus ja het is, het is eigenlijk familie dan hè het zit in het ja. ja toch <laughs> Hey, en, uh, ben, je, ben je al gevraagd op, uh, op podia's? Staan je op open podia's ergens uh, in het land uh, van de zomer, voorjaar? Ja, ik, ik heb heel veel dingetjes staan. Ik kan van alles staan. Op bruiloften tot. tot uh, hoe gaat je parties en dat soort dingen? Ja, ja, maar niet, uh, niet uh, ergens op het podium van uh, Radio NL of uh, uh, nee. Tros. Of... Dat nog niet. nee. niet. Ah, Oké. Okay. Nou ja, daar gaan we in ieder geval op wachten.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 Ja, is goed hoor. Dankjewel. Oké, okay, Michael. Hey, groetjes en een goed weekend. Zelfde. Oké. Okay. Hoi, hoi, Dat was Michael Duits. En hebben het over. Ben weer vrijgezel. Wat steeds hetzelfde geschreeuw. Maar die dag die kwam, dat ik afscheid nam, want ik was het meer dan zacht. Je kunt vergeten dat ik kort terugkom strak, ik heb het met jou verhaal. Ik ben die vrijgezel, en dat leventje bevalt me wel. Met jou Weg. Ik zeg je nu vaarwel, want ik ben vrijgezel. Elke dag nu zonder jou is een groot feest. Zonder vrouw die vraagt waar ik steeds weer ben geweest. Ik geniet ervan, alles mag en kan, ik Gevaar. Je kunt wel hopen dat en tot het tot goed komt, kan Die kans heb jij gehad. Ik ben weer vrijgezel, en dat levertje bevalt me wel. Met jou was altijd wat, dan weer dit en dat, maar ik ben je meer dan saft. Als je spijt hebt, dan heb je pek Ik zeg je nu vaarwel Want ik ben vrijgezel.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 I know you want me for the remix you know that is 75 street my like loser entertain for well, you to cook for uur. uur. One, two, three, four, uno, two, and this how gonna do it 1 2 3 4 3 you want me one way you know i want you want you i know you want Well 2, 3, 4, Meer muziek met variatie met entertainment for you. And we can start doing things we wanted to. Oh. The finest movie in our mind. We can play. The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 Money in mijn zakken. Maar dat maakt niet uit. Dat maakt vandaag niet uit. En ze hebben gelijk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 Ja te is pa nemam te, danas si sa mnom a sutra s drugim, o tebi kažu sve najgore, sve vidim a neću da sudim, istina negde na pola je, ti loše lažeš ja praštam sve, neko kaže pa porekne, a ja samo volim. Lako se aan za ljubav s je sam fanatik je houding, da je houding, aan je houding, aan je houding, aan je houding, aan je houding, aan je houding, se je houding, aan je houding, aan je Ik zeg on daar probeer die leuke tyromancie. U menig. Samo jedno witam se, da li se ljubav prolije, kad se čaša razbije, všim te drugi spomene, истина, nekde napola je, ti loše lažeš, ja praštam se, ne ko kaže, pád a ja samo. Volim. Lekko se zaljubim, za ljubav s tobom fanatik Spreman sve da izgubim Rikam me priče kruže, da si ološ najveći Svaki tvoj usimam na sebe, samo da se s tobom budim Prokleti romantik, zadnje pane popije, kad me ik se ona probúbí lečitý do Da si ološ najveći Svaki tvoj grek Usimam na sebe Samo da se s tobom budim Prokleti romantik Zadnje pare pospijem Ka me u grudi pogodi, Tek se ona probudi Veći ti romantik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 De 4.5 op de kamer en tv-krant natuurlijk. En we hebben ja hoor, we hebben Sam. Sam, een hele goede middag. Goedemiddag. Goedemiddag. Hoe is het? Goed. Ja. Was je, was je ja. iets leuks aan het doen? Of? Ja, ik was uh, een beetje aan de kamer uh, aan het spelen. Een beetje aan het chillen? Ja. Mooi. En wat was je aan het chillen? Gewoon, ik was spreekbewerkt afleren en een beetje zingen. Ah, oké. Okay.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 Nee, dat hoordeel ik niet. Oké. Hé, het liedje. Door wie is dat geschreven? Heb je, dat zelf, uh, uh, heb je daar zelf mee geholpen? Nee. Wat uh, heeft het een uh, nummer geschreven... en M ik heb het uh, daar ook opgenomen. Ja, nou, dat is een drukke man, hè? Manfred Jongen Boornelis. Ja, een hele aardige kerel. Uh, ja, ja, ja. Dat is een uh, aardige man, inderdaad. Hey, en, uh, ja, wat vind je er zelf van? Ik vind het een lekker nummer...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 Dat je uh, mensen blij uh, kunt maken... Ja? Dat, ze, dat ze mij muziek um, leuk vinden... en dat ik de mensen blij mee kan maken. Ja, en, en dat je er zelf ook uh, van kan leven. Toch? Ja. Hè? Het, is, uh, het is natuurlijk ook werk. Ja, toch? klopt. Hè? En uh, ja, werk moet je, uh, moet je leuk vinden. Ja, dat moet ook zijn, Ja, en als je dat leuk vindt... dan gaat het helemaal goed komen. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat, uh, hoe, hoe gaat het op school... Het gaat heel goed op Ja? Ja. Een beetje, een beetje goede cijfers? Ja. Wat, wat is het kle kleinste getal? Kleinste. Het kleinste getal, ja. Ik zal het niet weten. Niet? Heb je nog geen rapport gehad van het uh, van afgelopen ja. jaar? heb mijn rapport, 5,5. 5,5, en dat was voor wiskunde? Uh, <laughs> nee. Nou, oké. Okay. Waarvoor dan? Volgens mij het is het 4. Van?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 goed. Oké, okay, jongen. Hey, ik zou zeggen, een heel goed weekend. Geniet Dankjewel. ervan. En, uh, en maak er wat moois van, hè? Ja, tellen we. Ja. Dankjewel, jongen. Houdoe. Houdoe. van Veldhoven en het over. Ik vind het jou leuk. Soms zie ik jou weer lopen. Dan ga ik al compleet van slag. En ik blijf alleen. Van Veldhoven, wat een geweldig, uh, lekker nummertje is dat, en dat is uh, ja, eh, allemaal hier vanaf de tolrecht hierna, en uh, ja, we, we hebben eigenlijk een, uh, een kleine verrassing, uh, ja, ja, we hebben iemand in de studio, en dat is André, en André die gaat, uh, ja, toch wel eigenlijk het, uh, het, het weer eigenlijk opnoemen, he? hier in uh, Zandvoort, of niet? En goedemiddag, Fred. Een Goedemiddag. Hoe gaat het? Ja, uh, met mij prima. Goed zo. Ja, uh, even je microfoon, iets. Uh... Ietsje dichterbij. Ja. Zo, dat klinkt lekkerder. Ja.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 Um, bewolking blijft en het hier en daar een beetje regen. En morgenochtend Re zal, er ook, uh, zal er ook wel wat regen vallen. Ja, de, de kans is uh, 30, 40... 50 dat, dat we de barbecue een, buiten kunnen zetten, uh, is weinig kans. Oh, oké. Okay. Op dit moment. En de vooruitzichten, dat was het voor het weekend of... Um, hebben, we, hebben we nog meer vooruitzichten? Het wordt vandaag geleidelijk bewolkter... en het blijft wisselvallig in Zandvoort... met vanmiddag en vanavond regen. Het koelt af tot een graad of 6.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 Don't think he'd understand And if you tell my heart My achy-bracky heart He might blow up and kill his man Don't tell my heart My achy breaky heart I just don't think he'd understand And if you tell my heart My achy breaky heart He might blow up and kill his man <laughs> Nieuws van 6 uur. Ik zou zeggen, tot zo in 2 uur van Entertainment. Blijft er lekker bij. Tot zover: het ritme van ZFM via de kabel op 104.5.